Dit is Jeroen Jepke met het NOS-journaal. Werknemers van de meerderheid van de werknemers van de distributiecentra van Jumbo kiezen voor de arbeidsvoorwaardenregeling die de ondernemingsraad heeft afgesproken. De vakbonden en de supermarktketen waren eerder niet uitgekomen. Daarop ging de ondernemingsraad om tafel met Jumbo. Het akkoord dat daaruit kwam is voorgelegd aan het personeel. Medewerkers krijgen met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 1% met ingang van 1 februari 2018. En volgend jaar nog een loonsverhoging van 1,5%. De nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten... waarop 21 maart de meerderheid tegenstemde... is vandaag zonder grote aanpassingen in werking getreden. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog opnieuw kijken naar de wet. Toch is hij al ingegaan. Een aantal burgerrechtenorganisaties... en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten... zijn het daar niet mee eens... en willen via een kort geding de wet opschorten. De nieuwe wet geeft inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer bevoegdheden. Zo mogen ze op grotere schaal aftappen en in meer gevallen hekken. Daar staat een uitbreiding van de toezicht tegenover. Het slechte weer heeft vanochtend tot problemen geleid op de weg. Er stond even voor 8 uur 270 kilometer file door heel Nederland. Zo'n 100 kilometer meer dan werd verwacht in de doorgaans rustige meivakantie. Op de A20 richting Gouda waaide het dak van een vrachtwagen. Het dak belandde op de weg... En op de A15 stond de weg blank bij Papendrecht. De pompen konden de vele regenval niet aan. Het KNMI waarschuwt voor harde wind in het noordwesten van het land. Daar kunnen windstoten voorkomen van tussen de 75 en 85 km per uur. Het weer in een groot deel van het land regent het, het waait dus ook flink aan zee en bij het IJsselmeer is de wind krachtig of hard. Vanmiddag trekt de weer regen weg en neemt ook de wind af, het wordt 9 tot 12 graden. Vanaf morgen meer zon en zachter. Richting het weekend loopt de temperatuur op naar 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Zandvoort. Hello, John. Okay okay, okay, okay. Oh yeah, we're up in finesse and game paid. Ooh, don't we look good together? together? There's a reason why they watch all night. Bruno Mars. Arm 20 4-0, Rick. 4-0. 4-0, mijn god. En inmiddels uh, zijn er strafschoppen bij uh, Spanenwoude Edo... die halve finale voor de HD Cup. Enig idee of we Justin uh, aan de lijn hebben? Uh, ik ga Justin zo bellen. Okay. Um, de penalties die zijn onderweg. Ja. En um, Ik durf je op dit moment nog niet te zeggen hoe dat verloopt. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn... dat uh, Spanenwoude toch, zoals Justin voorspelde... Hè, voor een, voor een verrassing gaat zorgen. Ja, um, dan heb wel. ik nog een uh, einduitslag. Uh, dat gaat over de wedstrijd waar Tjerk de Blauw bij uh, uh, heeft uh, gezeten. Z-S-G-M... Nee, Z-S-G-O-W-M-S. Ja, tegen Bloemendaal. Het is een bekvol, maar goed. Maar Tjerk het... uh... heeft net gemeld, de wedstrijd is afgelopen... en Bloemendaal heeft verloren met 2-1. Ja ja dagperiode... Dat, is dus niet zo dat goed, hè? verhaal is jammer, maar helaas. Ja. Um, goed, ik, ik heb verder niks even te melden. Nou ja, vertel even wie er gewonnen heeft. Daar nou, een... in Azerbaijan heeft Lewis Hamilton... de Grand Prix van Azerbaijan op zijn naam weten te schrijven. Het is dus de trouwens eerste, de, de eerste, ja. Ja, eerste zege voor Mercedes... Uh, wat wel even nog uh, leuk was, nou ja, leuk uh, minder leuk was voor Toto Wolff, dat hij op een gegeven moment ook uh, zag uh, dat uh, bot was uh, eruit. Uh, toen greep hij echt zo naar zijn hoofd van uh, jammer, uh, maar helaas, ja, uh, dat, dat was uh, het, het verhaal. Uh, met, een, uh, met een, door een dingetje heen rijden op het rechte stuk. Uh, wat uiteindelijk uh, de eindstand is uh, geworden, of de einduitslag, is dat Hamilton 1, Raikkonen 2 en Pires 3. En bij Red Bull, ja, en nogmaals, daar uh, lopen wat aangebrande heren rond. Dus uh, daar komt de puinbak. Dat denk ik ook. Oeh, niet zo goed hoor. Nee. manne. Ja, vertel het ja. eens, Rick. Inmiddels hebben we um, een uitslag van de eerste finalist van de HD Cup. Oeh, Justin. ik ben heel nieuwsgierig. De los ons. Het is die. Zo voor woorden. Het is echt te bizar voor woorden. De nummer laatste van de derde klas staat in de finale van de Haarlem Zogelkub. dat het de nummer voor laatste uit de eerste klas heeft geslagen met penalties. Uh, dus de jongens uit Spaarnwoude waren namens het beter dan de jongens uit Haarlem. Uh, uiteindelijk waren het... Hoe uh, heet uh, nu? Uh, help me, even Ricardo. Nee, ik ben niet over wie het hebt. Uh, wacht, deze ronde. Hé, <lacht> hey, maar jongens, Edo, wat vorig jaar gewoon nog de finale heeft oh, gespeeld. Oh, oh. Hè? Dit is echt ongelooflijk. Ligt er dus Ik uit, hè? Wat zeg je, Justin? Hallo, Just. Hallo? Ben je er nog? Justin? Justin? Ik denk ho, dat we Justin verloren zijn. Ja, maar ja. oh, daar oh, is hij. Hallo. Hij oh, nee, nee, is bezig om de namen te verzamelen van de. Ik kon er even niet meer opkomen. Ik ben helemaal flabbergasted. Wat was en en onze aanvoerder, ja? Elroy Tuur, hebben we allebei gemist. En dat zijn toch echt wel die jongens die het team dit jaar moeten dragen, ja. hè, in de lastige fase. Uh, ja, en, en die jongens ja, die, die hadden niks te verliezen natuurlijk vandaag. Nee. Dus die hebben met, met, uh, ja, met, met, met ziel en zaligheid de strijd erin gegooid. En hebben uiteindelijk, uh, met, in nog voor penalty's de finale bereikt. Die op 10 mei zal plaatsvinden uh, op het hele groen terrein. Ja, en daar doet, uh, dat doe jij dus ook aan mee, als het goed is, toch? Nou ja, dan moet ik eerst nog eventjes uh, United verslaan, hè. Oh. Nu is het even winnen, even winnen. En dan... Even winnen. Even winnen. Ja, en hoe, hoe groot, uh, ach jij die kans dat jij met, uh, met je ploeg dat uh, voor elkaar kan krijgen? Mag, mag toch wel een, uh, een grote kans zijn, denk ik. Oh, dus, dus, dus, nou ja, goed. Uh, ik geen voorspelling over. Hé, <laughs> hey, laten we dat maar niet doen, want we hebben gezien waar voorspellingen allemaal uh, naartoe leiden. Precies. Toch? Ja. Uh, ja. Eh uh, uh, nog. Ja, nou goed, dankjewel. Björn Jonssen maakt zijn zeventiende doelpunt. Uh, ADO leidt tegen PSV met 3 tegen 2. Dat is toch wel verrassend, jongens. Hm. En ook bij uh, uh, Roda JC is gescoord. Het werd in de 77e minuut 1-4. En het doelpunt werd gemaakt door Mario Engels, de Duitse aanvaller. Ongelooflijk, jongens. Roda dat, uh, gaat zich echt helemaal veilig spelen. Dat is wel leuk natuurlijk voor de mensen daar in het zuiden. Nou, dat zijn de tussenstanden. Helemaal goed. Dan gaan wij nog uh, weer luisteren naar een stukje muziek. En in dit geval is dat Havana. Hey. Transcription Cabello. Is een mooie naam, hè? Uh... Prachtige naam. Ah, ja. Bij Noord Sparta is 3-1 geworden. Jammer voor de Spartanen, kan niet anders zeggen. Roda JC staat op 1-4 bij VVV Venlo. Dat is toch wel verrassend. Uh, 70.067 uur geleden pakte FC Twente de landstitel... en nu zijn ze gedegradeerd. Bij Heracles Utrecht gebeurt ook van alles... Want uh, Herakles uh, stond met 2-0 voor... maar Utrecht staat inmiddels op 2-2. En dat is natuurlijk ook wel uh, verrassend in de 86e minuut. Mark van der Marel scoort voor de Utrechtenaren. Nou, ja, goal Vitesse 5-0 tegen Twente. Het kan niet erger worden. Nee. Uh, Linsen had al 4-0 gemaakt en het is nu 5-0. Uh, Onvoorstelbaar. Het is zelfs uh, een spandoek in, uh, in Almelo ontrold. En er staat uh, op met... Voor een club zonder brouw en spijt is Eerste Divisie een feit... Groeten uit Almelo, bye bye 053. Dus het werd er nog even diep ingewreven daaruit in Almelo. Dus Het is allemaal niet best. Ongelooflijk hè? Nee. Jonge, jonge, jonge. Uh, maar wie weet, uh, het is vaker voorgekomen. Kijk, Fortuna Seertart is ook afgeschreven geweest. Maar die staan dus nu gewoon volgend seizoen wel te ballen in de Eredivisie. Ja, die ruilen met Twente. Ja, precies. En uh, wat uh, kan Twente hieruit uh, leren dat, uh, dat zij dat ook uh, kunnen doen? Ja. Bij Spijnwoude Edo, de eerste halve finale om de HD Cup, is Edo, de finalist van vorig jaar, uitgeschakeld. Toch wel een opmerkelijk gebeuren. Faber maakte twee goals voor Spijnwoude, daardoor kwamen er penalties. En Rick, onvoorstelbaar verrassend, hè, eigenlijk? Ik heb gewoon mijn eigen microfoon liever <laughs> gezet. Dat is zeker, zeker verrassend, hè. Edo, wat ja, eigenlijk het altijd wel heel erg goed doet, hè, ja. maar nog nooit heeft gewonnen. Ja, Vorig jaar wel de finale gehaald tegen Hillegom en daar helaas die wedstrijd ook moeten verliezen, ja. waardoor dit jaar de finale bij Hillegom gehouden zal worden. En ja, volgend jaar dan komt het in ieder geval weer een beetje deze kant op. Het kan ofwel in Zandvoort gehouden gaan worden of bij United Davo of Wouden dus. Ja. Dus we gaan het meemaken. Ik, uh, Ajax haast het 87e minuut. 3-0 voor Ajax. 86e minuut bij Ado Den Haag. PSV. Goal PSV. Gelijke hoogte. Pereiro schiet. Hard raak. De tweede van de dag. 3-3 dus bij Ado Den Haag. Tegen PSV. Vitesse Twente had ik al gezegd. 5-0 in de 88e minuut. Matas. Mooie goal. De afgang van de Tuckers is compleet. Ja. Yeah. Wat, wat moet je dan eigenlijk zeggen op zo'n uh, zo sportdag als uh, vandaag? Uh, he, Verstappen en uh, Ricciardo uh, eruit, uh, Twente, uh, uh, uh, verslaggevers die moeite hebben om met, met een blauw met, met, met een microfoon en die nat worden en bijna niet te verstaan zijn. Dus dat uh, hebben we dan ook nog. Dus Arma Ar <laughs> Martijn die bij Vels uh, Zeeburgia zit en echt helemaal niets gezien heeft. <laughs> God, die arme Martijn. Het is een liefhebberij dat het voetballen inhalen. Maar goed, wie weet krijgen we nog Telstar in de nacompetitie. En fleuren we toch nog weer een beetje op. Wie weet krijgen we Telstar in de eredivisie. Dat zou leuk dat zijn. Dat zou nog mooier zijn. Dan natuurlijk. mag hij tegen Neres spelen. Want die maakte de derde goal voor Ajax. Uh, en dat is tegen AZ, hè? Ja. Ja, ja 3-0, hoor. Uh, he. Dan moet je AZ naan. heeft uh, toch een probleem gehad dit seizoen om... Ja, ze spelen ze, tegen de top drie. Altijd, ze verliezen altijd van, het, van de top drie. Ja, en vorige week uh, nog... Uh, Terwijl ze uiteen... toch één... Het is een ploeg met, met eigenlijk het leukste voetbal in Nederland. Ja, dat he? geloof ik ook wel, ja. Maar dan tegen, tegen niet sterke tegenstanders. Ja. Maar zo gauw, het, uh, zo gauw het een uh, met, met rood-wit gestreepte shirts uh, is... dan wordt het al een stuk lastiger, denk ik. Ja, ja Want PSV en... Ze hebben alle twee uh, rood-witte kleuren. Dus... Um, het is dus, uh, denk ik allemaal afgelopen zo'n beetje, hè? Rick? Het is uh, zeker allemaal afgelopen. Um, ik heb uh, inmiddels wel een, een telefoonlijntje opengezet. Oh. ja. Want ik ben wel heel erg benieuwd hoe het er in de kleedkamer van Spanewouda aan toe gaat, eigenlijk. Nou. Zullen we eens luisteren? Want als... Ja, we eens dus allemaal horen. Pet... Ik heb Patrick Kort heb ik gebeld. Uh, de keeper die uh, um, niet mee heeft gedaan vandaag. En die gaat nu eventjes iemand zoeken om, uh, om even een reactie te geven. Oh, wat leuk. Wat uh, Met wie uh, hebben we het genoegen? Met Jeffrey Blon, de keeper van... Uh, Kijk, van uh, Kijk, ja, van nee, Spanewalen. Ja, daar is ja, Jeffy, Wacht even, ik doe even snel mijn schoen Ik loop hier op koude vloer met blote voeten. Met een biertje in de hand waarschijnlijk. Nou ja, de, ja die heb ik in de kwijtkamer nog staan. Maar nu, ik ben er weer, meneer. Uh, Wat dat is je naam, dat is een beetje makkelijk om te zeggen. Je, je bent live in de uitzending op uh, ZFM bij Sport Live. Uh, mijn naam is Ricardo van der Post van Voetbal in Haarlem. En, okay. en um, uh, Hennie Rueckert, uh, die wil voor jou heel graag weten hoe je de wedstrijd hebt ervaren. Oké, okay, ja, de eerste wedstrijd was voor mij, uh, ja, maakte ik even een klein foutje. Ja, dat heb je wel als je uh, het zijn, uh, een keeper zijnde, een verkeerde spel in plaats. En inmaken maken dat, uh, goh, strafde hun dat goed af. Dan zie je dan ik eens schoot die bal erin, hè? Ja, toen, uh, tweede helft, uh, verpakte ik me. Toen uh, ging het weer lekkerder. En, uh, ja, penalties. Maar het werd ik toch 0-2 eerst, hè, door Gino Reis? Ja, ja, we stonden 2-0 achter. Toen hij, 2-0 achter, toen werd het in uh, ongeveer 35e minuut, 2-1. En uh, toen zei hij al eentje, Edo, als jullie er 2-2 maken, en dan gaan we eraf. Die dus Tobias Faber bij jullie, die is goud waard. Ja, die, uh, die maakte een schitterende goal met de buitenkant uh, voet. Leuk, joh. Dus, en, uh, maar waar komt dit als ik vragen mag? ZFM Zandvoort okay. lokale omroep in Zandvoort maar voor de hele regio, hè? want ze staan ja. overal met uh, telefoontjes aan hun oor te luisteren hoe jullie het gedaan hebben ja, allemaal via de voetbal in Arnhem app ja, en toen uh, pingels Nou, ja, dat is uh, dat is mijn specialiteit en daar, uh, die pak ik uh, bijna altijd en uh, de tweede was mij Nee, hey, goed man de eerste zat ik uh, heel, heel dicht goed bij en uh, in de tweede pakte ik een mooie pingel. En toen, uh, toen misten wij nog eentje daarna. En toen uh, scoorden wij ze allemaal. En toen was het over. En hun schoten nog één keer op de paal. Wauw. Uh, dus ik ben helemaal blij meneer. Het was wel een, een, een kleine verrassing, denk ik, hè? Hebben we dan. Nou, als je ah, ze nee. op papier had gekeken, dan um, was Spanenwouden vooraf denk ik niet de favoriet. Uh, de lastige tegenstander Edo. Dus deze nou, nou, nou, vorig jaar. Dus ik denk dat uh, de vreugde groot is, of niet? Ja, we staan te springen in de kleedkamer. Muziek, keihard. Kei, kei en uh, we gaan helemaal los. L Lekker gaan genieten. Hebben jullie champagne of bier? Nee, bier. <laughs> Oké. Okay. Maar dan komt dit op de radio, uh, meneer. Of op de televisie. Nee, dit is radio, want we hebben geen camera daar, hè? Nee, nee. Nee. Nee, dan, uh, ik ben helemaal blij, meneer. Sparta speelt na competitie. heeft met 3-1 van Feyenoord verloren. Nee niet. ja, zielig hè? Ja. Ja, dat is erin. We komen meneer. En Ajax wint met 3-0 van AZ. Is definitief ja. tweede in de Eredivisie. En PSV verloren zag ik. Nee. Nee. Dus 3-2 vervolgens achter. Ja, maar het is 3-3 geworden. Oh, nou, hebben ze weer geluk. Ja, <laughs> altijd. <laughs> Echt preiselijk. Dus, uh, ik ben een blije, uh, ik... blije keeper op dit moment. Ja. Dat, uh, ja maar... ik, ik heb nog één vraag aan je. Um, ja, er, komt, er komt nog een, uh, nog een finale. Uh, die, uh, ja. die is nog niet bekend. Uh, de, de ene nee. is uh, de SV Zandvoort en de andere is uh, United Davo. Wie heb je het liefst? Ja, ja uh, ik heb uh, twee, drie jaar geleden heb ik een finale van de AD-club tegen United Davo gekiept. Die heb ik verloren 2-1. Ja. Daar wil ik nog wel even wat recht mee zetten. Dus uh, liefst uh, United Davo. Als je ja. dat en oh, okay. nou heb ik nieuws voor jou, het wordt gewoon zandvoort hoor. Nee, je wordt gewoon, uh, je wordt, uh, ding is, je wordt, je uh, de dag, oh, en, uh, en dan pak ik weer die vinger op. <laughs> ik hoop het voor je, jongen, ik hoop het voor je. Volgens mij gefeliciteerd, man. Ga ervan genieten. Ja, dankjewel meneer. Hoi, hoi. Doei, doei. doei, doei. Is op zijn eind gelopen, ook deze plaat. Sparenwoude wint verrassend na penalties. De halve finale van de HD Cup en staat in de finale. Velsen-Zeeburgia, ja, niet om aan te zien. 0-0, einduitslag. En ZSGO WMS tegen Bloemendaal. 2-1, laatste goal gemaakt door Kromberg. toch wel verrassend eigenlijk voor mij, moet ik eerlijk zeggen. Dan gaan wij naar de Eredivisie. Daar hebben we de eindstanden. ADO Den Haag tegen PSV, 3-3. Ajax tegen AZ, 3-0. Ajax definitief tweede in de competitie. FC Groningen, Excelsior, 4-0 maar liefst. Excelsior, geen na-competitie. Feyenoord, Sparta, 3-1. Na een 1-0-voorsprong voor Sparta. Heracles Almelo tegen FC Utrecht. Het was 2-0, het eindigde in 2-2. Nakt Breda tegen Veen, 3-0... Pek Willem 2, 0-1. Vitesse FC Twente, 5-0. Twente gedegradeerd En VVV Venlo tegen Roda JC, 1-4. Dat zijn toch allemaal wel best verrassingen, Ricardo? Ja, dat uh, mag je wel zeggen, Oeh. Maar ja, dat is het spel, hè? Ja. Maar Twente ligt eruit. Ja, het is uh, nou, lullig voor ze, maar ja. niet ja. Nou, oh, het is niet ja, anders, jongens. Dus het, was, het was toch een kampioen, man? Uh, ze hadden toen weergeloze spelers in de, in de personen van onder andere Theo Jansen... die ook nog bij Vitesse heeft gevoetbald trouwens. Ja, ja, hoe kan je dit nou weggeven? Ja, ja, ja, ja. Uh, ik denk verkeerd uh, beleid en ook misschien bovendien uh, de beleidsbepalers... die uh, toch uh, niet goed hebben op zitten letten. Mm -hmm. En waarbij er nu uh, allerlei dingen naar voren zijn gekomen waarvan ik denk... ja. Uh, daar help je niet een, uh, een illustre club uit Enschede mee, denk ik. En Pek Zwolle, dat zo goed begon. De eerste helft van de competitie. Ook die, helemaal ingekakt. lopen de play-offs mis. Ja. Dat is toch zonde, hè? Dat, uh, dat laatste, dat, uh, ja, dat was na, na de winterstop... was het echt uh, volgens mij één gang naar beneden. Uh, hier en daar misschien nog een wedstrijdje weten te winnen... en een gelijkspelletje weten binnen te halen. Maar uh, niet veel uh, punten gepakt in die, uh, in die tweede helft van de competitie. Ajax won met 3-0 van de AZ. Dat is ook een duidelijke aftekening. En Hakeem Zier was daar uh, de eerste speler met op zijn minst 14 assists in een competitie. Ja, yeah. nou jij had jij het even over Ajax. Uh, maar door dit feit uh, is Ajax zeker van die tweede plaats. En is het ook verzekerd aan de tweede voorronde van de Champions League. Dus dat uh, is dan weer een, uh, een bijkomend uh, verhaal. Yeah. Uh, maar goed, uh, over die. Om... Om dan tot het hoofdtoernooi te worden toegelaten... zal je toch uh, twee wedstrijden moeten winnen. Dus twee keer twee wedstrijden. Uh, voor PSV geldt geloof ik ook een, uh, een voorronde die ze nog moeten spelen... om ja. toegelaten te worden aan het, uh, aan het hoofdtoernooi. Dus ja, uh, wat betreft het Nederlands voetbal... daar mag nog wel het nodige gaan gebeuren met het Nederlands clubvoetbal. Want dat is nou echt niet al te best... Op dit moment, dus, uh, Europees gezien dan. Daniel Ricciardo en mij zit het goed, zegt Max Verstappen. O, nou. dat is een opmerkelijk uh, verhaal wat jij uh, nu net ja, uh, binnenkrijgt. Ja, dat wat hij verklaart. Ja? Twente, acht jaar na het behalen van de landstitel uit de Eredivisie. Want in 2010 waren ze nog Nederlands kampioen. En nou dalen ze af naar de Eerste Divisie. Na een periode van 34 jaar op het hoogste niveau viel vanmiddag het doek... na een ontluisterende 5-0-nederlaag tegen Vitesse. Tussen Daniel Ricciardo en mij zit het goed, zei Max Verstappen... tegen het Britse Sky Sports. We zijn niet blij met de crash, maar ook eerlijk tegen elkaar. We hebben er gelijk over gesproken samen. Uh, ik denk dat, dat dat dan toch weer uh, tekent hoe het, uh, hoe het is binnen het team. Hè? Twee volwassen kerels die gewoon uh, toch... Uh, ...zeggen van uh, waar het op staat... ...als ik het zo uh, inschat... ...ja, uh, natuurlijk is uh, de teamleiding er niet, uh, niet blij mee... ...en dan zal er wel weer een standje... Uh, ja, ...met we een wijsvingertje komen... Nee, ...een wijsvingertje van zowel Helmoet Marco... ...als van, uh, van Her, Horner... ...dat ze zeggen, niet meer doen jongens... ...en uh, het, uh, het er ook uh, zo bij laten... ...nou, uh, dan uh, denk ik uh, dat we dat met vertrouwen... ...weer uh, bij die Jumbo-race dagen... ...twee lachende uh, gezichten gaan, uh, gaan zien... Want dit moet natuurlijk niet uh, te lang blijven hangen boven een team. En bovendien denk ik dat je dan ook niet echt succesvol kan zijn. Maar het is wel mijn indruk dat Max Verstappen op dit moment ja, wat minder uh, prettig in zijn vel ziet uh, dan, uh, dan Daniel Ricciardo met ja. één overwinning op zak. Dus. Ja. AZ verliest voor de tweede keer alle zes duels met een traditionele top drie in een eredivisie seizoen. Jongens, jongens, jongens, wat is daar toch aan de hand? Ja, terwijl het een uh, knappe ploeg is al. Ja, ze spelen het beste voetbal. Na 1970 en 1971 uh, uh, is dat het geval. En uh, toen was het nog zo dat AZ degradeerde uit de Eredivisie hè, in dat seizoen. Maar, uh, er is Ook zo'n zo ploeg geweest, hè? AZ en Twente kunnen eruit uh, putten, want Twente is eerder al eens een keer in de eerste divisie uh, terecht geweest. Dat mm -hmm. was nog uh, dat Haarlem nog gewoon nog uh, speelde yeah. en. Yeah. Dat is toen gebeurd. En ja, die zijn, uiteindelijk zijn ze dan wel weer teruggekomen in de, de eredivisie. Maar nu zullen ze weer van vooraf aan opnieuw moeten beginnen in de League. Ja, uh, maar ik haal weer het voorbeeld van Fortuna Sittard. Als die het bewijs kunnen leveren dat ze ook uit een graf op kunnen staan en uh, volgend jaar in de Eredivisie kunnen spelen, kan Twente dat ook. Dus oh, laat dat dan maar een optimistische. Ze waren bijna verhalen. failliet. Hè? Ze waren bijna failliet. Ze zouden Sittard was, uh, ja, was, was echt uh, daar kon een groot kruis doorheen. Maar als je dan kijkt naar wat ze gedaan hebben, uh, daar is zo'n uh, Olysee, die hebben ze aan, een, aan de kant uh, gezet halverwege seizoen. En, en ja, als ik een naam als Kevin Hofland ineens bij de technische staf. dan denk ik, ja, er gebeurt dan tenminste ook wat. Ben ik die ploeg? Goed, heb je gisteravond het feest gezien daar? Dat stadion uh, boe, is natuurlijk verschrikkelijk, was... die omgeving van het stadion. Ja, maar gisteren, gisteren stonden er denk ik 30.000 mensen daar te ja, vieren. Maar kan ook en mee te dansen in. met de spelers van de Eerste. Die nog steeds in hun kleren op de platte kast. <lacht> <lacht> in hun sportkleren. Ja, <lacht> maar ook uniek is te noemen dat Jong Ajax gewoon kampioen is van de Jupiler League. Hè? En ze voor mogen, de eerste keren. Ja, ze mogen niet uh, naar boven, omdat dat schijnbaar zo is. Ja, ze gaan, gaan niet hè? gaat niet nee. Maar ik had het wel uh, leuk gevonden als Ajax tegen Jong Ajax. Dat had ik eigenlijk <laughs> wel, uh, wel willen meemaken. Maar goed, nee. uh... kijk, er is natuurlijk ook wel genoeg om te doen hè, binnen de uh, de Jupiler League dat uh, de jong teams uh, ja eigenlijk daar helemaal niet één thuis horen. Nee, het, het is ooit bedoeld. Wat ik ervan begrepen heb. Is om die spelers gewoon echt. Een goede wedstrijd. Ritme. Of een, ja, de kracht van de tegenstanders. Te testen. Zodat het Nederlandse clubvoetbal. Ook een stuk. Uh, omhoog zou gaan. Dat ja, is maar de neem, reden waarom. Neem, neem nou al die jong ploegen, joh. Die moeten toch in een aparte competitie met ja, elkaar. Ja, ik vind het flauwekul, want ik denk van ik ja, ja het, uh, anders moet je het nog anders doen. Dat heb ik wel eens uh, bedacht. En dan moet je ze dus gewoon een licentie in en dan uh, noem je het gewoon FC Amsterdam, bij wijze van spreken. Ja. Hè? Maar dan dan neem nou de aankomende jongen. zaterdag. Hè, dan uh, moet mijn clubje, de Koninklijke HFC, die moet naar Rotterdam. Die speelt dan daar tegen jong Sparta. Ja. Nou, dat Sparta heeft verschrikkelijk ingekocht <laughs> uh, voor de laatste wedstrijden van het seizoen. Dus daar speel je als, als amateurclub niet, speel je tegen gewoon een half eerste, eerste van Sparta. Ja, ja te gek woorden man. Kom op nou. Ja? Ja. Competitievervalsing. En, en, en, en die, die, die, die boeven die gisteren bij HFC kwamen spelen daar uit uh, de treffers, die <lacht> halen in de winterstoppen, halen ze omdat ze poen hebben opeens vijf spelers erbij, weet je. Uh, en dat oh. zijn als schoppers ook nog. Dus, uh, uh, ja, ja. jij hebt het over competitievervalsing, maar ja. daar zit natuurlijk zeker wel een luchtje van aan, hè. Ja, ik, want het ligt er maar net aan wanneer jij bijvoorbeeld een jong Ajax of een uh, jong uh, AZ. Wanneer jij die treft. Als ja, je pech dat, hebt, dan dat, zit namelijk ja. het halve eerste er gewoon in. En dan ja. ga je er gewoon keihard vanaf. Ja, nou, ik, ik ga je dat, dat, vertellen, aankomende zaterdag hè, tegen Jong Sparta, daar staan er zeker zes in die in de eredivisie de eerste wedstrijd hebben gespeeld. Dat bedoel ik dus alleen die kamer is er niet bij, dat scheelt weer. nee. Ja, dat scheelt <laughs> um, nog één ding over dat, uh, dat uh, verhaal over uh, competitievervalsingen. Uh, uh, maar goed, uh, ik, ik denk dat, uh, dat het gewoon uh, ja, iets is wat uh, wat eigenlijk uh, wat Henny ook zegt. Gewoon een aparte competitie uh, ja. sluit me Het lijkt me, me leuk voor ja. de jongens zelf. Ja. Want waar speel je nou eigenlijk voor? Als je bijvoorbeeld kijkt naar een jonge Utrecht. Ja. Dat, dat doet totaal niet mee om het kampioenschap. Want nee, ik kan ja. me nog voorstellen dat een Ajax die zegt. Van, joh, wij spelen voor het kampioenschap. Ja. Maar verder is er ook geen eer te behalen denk ik. Maar jonge Utrecht speelt volgend jaar. Ik, ik, ik weet nog iets wat ik wilde zeggen. Uh, over, over het geld. Jij had het over de treffers. Uh, ja. Ik ben jaren geleden ben ik als verslaggever. Voor het noord holland Dagblad uh, toen geweest. Bij, uh, bij Uitgeest. En de tegenstander heette De Dijk. Nou, de Dijk. De Dijk. En dat zit dan ergens uh, in Amsterdam, uh, ver Noordoost. Maar goed, uh, daar werd ook op een gegeven moment uh, ingekocht uh, uh, en oude, uh, uh, ja, eredivisie spelers opgezet. Omdat daar toevallig een uh, suikeroompje wat geld in de, in de clubkassen heeft uh, gestopt. W wat geld? Nou, behoorlijk wat geld. <laughs> en, uh, de, de, de Havenbaron. Uh, <laughs> ja, uh, muziek maar, denk ik, uh, weer, uh, Rico. Yes, gaan we door met een legendary van de Welsh Arms. from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it. Derry, zo heet het de song. Nou, ik, ik, ik zat een beetje half mee te luisteren naar hoe Henny dat deed. Ik denk dat het, dat het niet voor herhaling vatbaar is op de CFM-zender. Je zat het volle borst mee te zingen, Henny. Ja, dat is een schitterend nummer. Schitterend nummer. Ja. Wesley Arms was dat, ja. of Wellesley Arms. Ik zal hem gelijk eventjes even de wakspoelen geven, want het is een. <laughs> Het is een Spotify verhaal. Uh, goed. Uh, hey, jij, ja. had, jij had iets beloofd. Hè? Je zou vrijdag uh, in de uitzending... Dat, dat de had ik, ja. komen draaien. Ja. En wat had je? Een, een blackout? Of, nou, een ik, ben het gewoon, uh, ik ben het gewoon uh, straal vergeten. En uh, buiten dat... Uh, het is Koningsdag uh, geweest. En op Koningsdag was ik een van die weinige Nederlanders... die wel even aan het werken uh, is geweest. Dus ja, ik had gewoon even geen tijd. En toen zag ik thuis een envelopje met een, met een mobiel nummer. En ook nog een berichtje van... we zitten te wachten op een, een, een gesprek met Max Verstappen. En toen dacht ik, oh ja, dat was het dus. Uh, goed, uh, maar goed, ik ga eens even kijken... of ik dat nu als volgt nog kan reproduceren. Want uh, we gaan terug naar 18 april. Dat is alweer nou, tien dagen terug. En toen was in wat gelukkigere omstandigheden toen was er geen Daniel Ricciardo toen was er allemaal geen Grand Prix van Azerbaijan. Toen heeft Max Verstappen het een en ander verteld aan Olaf Mol van wat er allemaal op die dag te beleven was. Maar er was ook nog een gesprek achteraf. En daar heb ik een verhandeling van gemaakt, een verhaal. En dat verhaal dat ga ik proberen nu nog een keer te laten horen. En dan zegt hij: Dat je erom uh, uh, Wat zeg is een foutmelding? Ja, uh, value, Missed Between, wat weet, weet ik veel wat. Uh, zal ik eens even kijken of ik hem nog op een andere manier uh, nog eventjes uh, aan de praat uh, kan krijgen? Want het is echt belachelijk wat ik nu. Uh, uh, even kijken. Hup, doen we doen het gewoon via Bill Gates. Of het dan wel uh, gaat uh, lukken. Nou. Ja. Dat ja? gaat dus ook niet. Hey, Op een uh, uh, of andere manier gaat dat, uh, uh, heb ik gewoon problemen met dit, uh, met dit apparaat. Close. Even een berichtje ja? tussendoor. Ja, dus uh, ga, ga, ga rustig je gang. Uh, uh, de licht. Oh. 18-jarige aanvoerder van Ajax. Ja. Voor 51 miljoen naar Tottenham Hotspur. Zo. Ja. Dat is uh, niet, uh, niet <laughs> verkeerd in ieder geval. 51 miljoen voor een verdediger, jongens. Huh? Dat uh, doen ze niet gek, hè? Nee. Maar het is nee. wel jammer voor Ajax. Het is uh, zeker jammer voor Ajax. Maar ja, uiteindelijk zal er dan ook wel weer iemand uh, vanuit de jeugd uh, doorstromen. Ja, maar voor het Nederlandse voetbal is het komt... goed hoor. Ja, maar er komt ook genoeg door. Uh, hij wordt alleen maar nog beter daar. Dus wat dat gaat. Maar ja, vind jij niet... Um, ik vraag me altijd af, hè, is het niet een beetje te vroeg? Het zijn jonge jongens. Je nee. hebt een zat niet ook voor, zien mislukken. hè? Ja, maar niet voor hem. Nee? Nee. Ik, uh, ik ga het helpen hopen. Nou, en Van Dijk speelt toch ook de Sterren van de Hemel? Dat was toch ook een heel lange weg? Virgin van Dijk yeah. is nu aanvoerder van het Nederlands uh, elftal geworden. Ja, yeah. nou, dat is toch... Nou, nee. Ja, ja, die zie je wel. Ja, zeker wel. Nou, toch, in ieder geval, ik, uh... Maar die, die speelt toch ook de sterren van de hemel? Die was ook heel jong weg. Nee, ze kunnen er alleen maar sterker worden hier in het Engeland. En ze mo moeten wel de goede mentaliteit hebben. Nou, en van Dijk en de licht hebben de goede mentaliteit. Ja, en wat denk je dan van dan... Wijnaldum? Ja, ook. Dus, uh, die speelt ja, ook in de... in die wedstrijd natuurlijk. Ja. Ja. Sparta moet dus na competitie spelen. Hè? Dat is duidelijk. Ajax definitief tweede, Twente gedegradeerd. Wat een weekend. En Roda moet volgens mij ook na competitie spelen. Toch? Nou, ja, maar zover zijn ze nog niet, denk ik. Als het uh, zo doorgaat, zeg maar, dan uh, zou het zomaar zo kunnen zijn dat uh, Telstar in de finale van de play-offs tegen. Oh, dat uh, als het zo doorgaat, dan is het gewoon zo dat Telstar volgend jaar in de Eredivisie speelt met Fortuna Sittard. Kom op uh, met die Verstappen! Sorry, ik krijg allerlei gekke foutmeldingen binnen. Dus uh, ik, ga dat, uh, nee, ik, ik ga dat toch op een, uh, op een manier uh, niet redden. Deze manier, ja, sorry. sorry. Uh, de, de boel uh, weigerd dienst. Ik uh, kijk jou even aan, uh, Rik. Ja, dat, uh, dat is mooi. <laughs> want, uh, nee, ja. Wel nog een, een klein, uh, klein weetje. Want op, op Twitter en dergelijke gaat het natuurlijk al meteen weer los. Hè. Uh, Twente die gaat degraderen. Uh, Telstar die nog wel bezig is om, uh, om te gaan promoveren natuurlijk. Maar mocht dat niet lukken... dan uh, is het inmiddels al behoorlijk lang geleden... dat uh, de wedstrijd Twente-Telstra heeft plaatsgevonden. Dat ja, is in, uh, we in 83-84 ver... geweest. <laughs> 83-84? Ja, het jaar dat ik werd uh, geboren, in 84 ja dus dat, dat is een behoorlijke tijd geleden. Dat is ook het jaar dat Johan Cruijff uh, met Feyenoord nog kampioen uh, is geworden. Johan, dat doe je feitje ook. Dat, dat is ook 3,84 vier, uh, geweest. Dus uh, ja, zo lang is het alweer terug. Ja, dat brengt ook weer mooie dingen toch? Uh, ja, uh, ik denk uh, dat je sowieso een gedreven Twente gaat uh, terugzien in, uh, in de Jupiler League. En ik geloof niet wat uh, Henny zegt uh, dat Twente uh, op de flessen uh, komt te zitten. Daar geloof ik echt niet in. Hey, ik krijg een berichtje uh, ja. dat luistert als volgt. Nou. Your USA you listener. Yeah. Song. How many times are we going to teach you the same lesson? I think you got it all wrong. Cause we are going to be legends. I know I ain't just scary. It's about to be legendary. Song dedicated to my parents. Ah, aha. was dat de song die jij net draaide? Yeah, yeah. Van yeah. Wellesley Arms. Tenminste, hij zat in de, de plaat- en de afspeellijst voor dit programma. Dus uh, ja, dat was uh, dat nummer. Oh, wel oh, heel erg leuk man. dat we. Dus je krijgt gewoon weer een berichtje vanuit de USA. Ja, New ja. York. Je, je bent ook overal bekend en beluisterd. No, no. Jij nu ook? Hoor. No? Ja. Oh, ja. Op het wereldkanaal ja, in Engels? Het. Nee, dat had ik in de gaten. Nee. Over, over legendes gesproken, als we het muzieklijstje nog verder zien, zie ik hier ook alweer iets staan. die ook de naam Legend in zich heeft. Ja. Wil je dat weten? Ja. John Legend met All of Me. Boy. Would I do your mouth? Me in and you kicking me out. You got my head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 My head's under water, but I'm breathing fine.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 I give you all of me and you give me all of you ah of mooi. toch is hij heel mooi mooi ja. wat vieren van van zo'n uh, zo uh, song Ook, ja, nou ik heb nou, al moet al even opletten dat, uh, dat ik geen reclame oh, krijg want uh, uh, nee, ik heb het eerder al gezegd. Ik hou ja. van alle soorten muziek, dus ook ja. dit kan ik zeer waarderen. Duidelijk. Um, ja, Henny heeft al een hele tijd al gezegd van, nou, uh, die Jaap Koper, die, die was op het circuit. Maar dan hebben we nog de onvolprezen Ricardo natuurlijk nog in ons midden. En uh, nou, we, het, uh, nou, het moet het nu geloof ik toch echt uh, gaan ja, doen. Hè, en dan, die dan die gaat die. het eindelijk gebeuren. Komt eindelijk ja, het interview ja, met Max. Ja. En, en, wie, is er, en wie is weg? Heni is, uh, is gewoon weg. Hem, ja, hij is gewoon weg. Maar goed, zal ik hem dan maar... Uh, ja, heen? is goed. Laat maar horen. We, we, we gaan luisteren naar Max Verstappen. Afgelopen week heeft de presentatie van de Jumbo Race dagen op het circuit Zandvoort plaatsgevonden. Ook de hoofdpersoon Max Verstappen is aanwezig. Het bezoek wat de Nederlandse Formule 1 coureur aan Zandvoort brengt... is er vooral een van vele interviews en toelichtingen geven. Dat doet Verstappen voor het circuit Zandvoort zelf... die een paar vragen voor de jonge coureur heeft. De eerste vraag is wat het circuit Zandvoort zo speciaal maakt... voor Verstappen en de buitenlandse coureurs. Um, het circuit, ja, wat het heel speciaal maakt... Um, is gewoon omdat het natuurlijk nog een oude stijl circuit is... en om dan met, ja, weer de limiet op te zoeken... Ja, het maakt het gewoon een stuk lastiger. Omdat natuurlijk als je over het limiet gaat, dan ga je meteen van, het circuit, ja, ga je van de baan af. En op andere circuits heb je natuurlijk heel veel asfalt eromheen liggen. Dus dan is het iets makkelijker zeg maar, om de limiet te vinden. En ik denk dat heel veel coureurs daarom, um, ja, bijvoorbeeld ook Suzuka en dan en Zandvoort, toch een beetje dezelfde stijl, uh, ja, toch heel uitdagend vinden. We stappen gaat de hele wereld over. Ziet hij het circuit, zandwoord als zijn thuiscircuit. Ja, ik zie het natuurlijk een soort van thuiscircuit. Uh, het is altijd goed als Nederlanders zijn om hier, hier naartoe te komen... ...en uh, natuurlijk ook dan zoveel fans te zien. En, en het circuit zelf, uh, ik heb er dan het meeste dan ook in de, de Renault 3 opgereden. En volgens mij ook één dag in de Renault, twee liter. En uh, ja, gewoon de hele combinatie van het circuit... Uh, ja, ...samen met uh, hoe uitdagend het circuit zelf is... Uh, ja, ...maakt het gewoon heel bijzonder. En, uh, ik denk als je met heel veel andere coureurs spreekt, is het zeker een van, een van de favorieten. In Nederland zijn er plannen voor een Formule 1 race. Is het mooi als deze race hier op Zandvoort gaat plaatsvinden? Verstappen zegt daar het volgende over. Het zou natuurlijk heel mooi zijn uh, als er een grappigie zou komen hier. Um, ik denk sowieso als, als Nederlander zijn met zoveel fans ja, naast het circuit. Uh, om dan ja, zoveel mensen naar hier, hier naartoe te laten komen. Um, ja, het zou heel bijzonder zijn. En ik denk, uh, ja, de, het circuit zijn, uh, ik denk dat er niet heel veel aangepast hoeft te worden. Alleen ja, de dingetjes eromheen. Een dag vol vragen over de Jumbo Racedag leidt ook tot een voorval waarin Verstappen even de naam van een van zijn favoriete bochten op het circuit Zandvoort niet meer weet. Het leidt tot de nodige hilariteit. De meest uitdagende bocht. Um, jezus, ik ken, ik ken de naam niet eens. Joh. Wat is het? Nee, uh, schijflak en dan, nou uh, ja, Mastersbocht. Ik denk dat de Masters, ja, die bocht. Uh, <laughs> Dit is de meest uitdagende, omdat, uh, ja, vooral de uilopstokken is daar niet heel veel. En natuurlijk om daar dan een limiet op te zoeken, dat, uh, dat is wel iets moeilijker als de andere bocht. Ze ken de naam niet eens. Wil je nog een keer zeggen? Ja, dat dan we nog En dat doe je ook weer heel goed weet. Ja, de, de meest uitdagende bocht uh, is denk ik de Masters bocht voor mij. Vooral omdat de eilopstroken natuurlijk niet, niet heel veel zijn. Maar dat maakt het natuurlijk een stuk lastiger om dan uh, de limiet op te zoeken. Beter? Perfecto. Veel beter. En tot zover het gesprek wat het circuit Zandvoort heeft gehad met Max Verstappen. Ja, en dat was nog uh, denk ik in een periode dat, uh, dat wat, uh, wat er nog geintjes uh, werden uitgehaald. Uh, maar uh, dat, uh, dat is al lang al niet meer zo, heb ik het beetje het idee. Eh. Nou, wat ga gaat vandaag Dat gaat vandaag niet gebeuren. Uh, <laughs> wat ga je doen? Geen geintjes. <laughs> Ach, Jezus, hè? Die je gaat op tafel staan. Die gaat er tafel zo. Ik ga een striptease geven voor onze kijkers. Uh, nou, uh, voor die mensen. Uh, oproep aan uh, Martijn dan. Uh, uh, mogen wij even. <laughs> Kanaal 40, hè, dat weet je. Uh, uh, goed, uh, nou, het is uh, bijna uh, vijf voor vijf. Dus er uh, we, zit weer een, uh, een uh, gedenkwaardig uh, sportmiddag op, heren. Ja, maar het heeft geregend en er is niemand met koek of appeltaart of weet ik wel langs. Uh, celeste ik sterf hebben, we, van honger, celeste man. hebben we gewoon gemist vandaag. Ja, niet alleen Celeste. Oh nee? Nee. Wie dan? Nou jawel, Celeste is wel de van. Wat zie je, je nee te schudden Ricardo? Nee, <laughs> mijn meisje is, niet. En volgende week hebben we ook een heel mager programma Rick. Ja, volgende week uh, inhaalweekend hè. Ja, Jong Sparta HC heb ik. En een paar inhaalwedstrijden. En ja, dit oh, ja. zit. Het wordt uh, weer, weer een karig weekend. We moeten weer gaan ja. kijken wat we gaan doen hè. Ja. Ja, trouwens, ik weet wel wat ik ga doen. Het is wel de laatste competitiezondag waarin de rest van de beslissingen vallen. Bij de Eredivisie en zo. Dus dat is wel leuk. Nog eentje toch? Wat? Nee. De La laatste ronde volgende week? Volgens mij is de laatste ronde, ja. Okay. Nou ja, dan uh, ja, goed heel veel uh, meer bekend zal er nu worden, denk ik. Of nou, wel? Dan moeten we gewoon weer wachten tot het volgende seizoen, denk ik. Ja, de Giro d'Italia oh, ja, begint uh, vrijdag en dat is natuurlijk wel leuk. Ja. In Israël, de achtig jongen. In Israël. Ja, Dat wel, is helemaal jouw ding natuurlijk. Ja, daar ga ik wel van genieten. wielrennen Nou, um, uh, deze sportmiddag zit erop, heren. Yes. Is het zo, ja? Ja, want we hebben nog één stukje muziek klaarstaan en dan kunnen we, kunnen we naar huis. Eindelijk wat eten. Dan ja. kunnen we iedereen weer namens CFM Sport Live en voetbal in Haarlem onwijs bedanken voor het luisteren. En Ricky van de Post, ontzettend bedankt voor de techniek. En ja, Kopen, ontzettend bedankt voor de zenuwen die je ons op de nekbout Ja, uh, rond ja we, hebben, we hebben het uiteindelijk voor elkaar gekregen. <laughs> en les best, Henny Rukert. Yes. Want zonder hem zou er geen CFM Sport Live zijn. Dat is onzin. Romanes, de laatste tot aan vijf uur. Dag, show onzien. me love.